Case groot met het NOS Journaal. Het gaat niet goed met de inburgering, van de migranten die op 1 april hun inburgeringsdiploma zouden moeten hebben gehaald, is maar de helft geslaagd. Minister Asscher spreekt van tegenvallende cijfers en heeft een onderzoek ingesteld. Migranten hebben drie jaar de tijd om het inburgeringsdiploma te halen. Regeringspartijen VVD en PvdA noemen de cijfers schrikbarend. De VVD wil dat Ascher de wet strenger gaat handhaven. De PvdA wil meer begeleiding voor inburgeraars. Najim Dashrawi, een van de terroristen die op 22 maart zichzelf opbliezen op Saventem... zou vijf jaar lang op dat vliegveld hebben gewerkt. Dat zegt de Vlaamse televisie-zender VTM... Om op het vliegveld te mogen werken had Lashrawi een speciale badge nodig die alleen te krijgen is na een veiligheidscheck. Het Forum voor Democratie spant een kort geding aan tegen de staat vanwege het besluit om door te onderhandelen over het Oekraïne-verdrag. Het Forum vindt dat daarmee de referendumwet wordt overtreden. Volgens die wet moet er zo spoedig mogelijk een besluit worden genomen of de uitslag wordt gevolgd. In het asielzoekerscentrum in Echt is een man aangehouden... op verdenking van opruiing en het ronselen voor de gewapende strijd. Dat heeft het OM in Limburg bekendgemaakt. De politie kwam de man van Marokkaanse afkomst op het spoor... na een melding uit het AZC. Hij is sinds drie weken in Nederland. Ajax staat weer bovenaan in de eredivisie. De club won vanavond met 2-0 van Heerenveen. Ajax staat daarmee in punten, weer gelijk met PSV... maar de Amsterdammers hebben een beter doelsaldo... Feyenoord speelde gelijk tegen Heracles. In Almelo werd het 2-2. FC Utrecht verloor thuis met 2-0 van de Graafschap. Pekswolle NEC werd 2-0 en FC Twente won met 2-0 van Excelsior. Het weer. Vannacht is het helder en het koelt snel af. In het binnenland nachtvorst en eldersvorst aan de grond. Morgen zonnig en droog bij temperaturen van 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Send <laughs> shine like a lot for you. The perception that would lead to attitude of self-loving, 25 jaar live in Zandvoort. Let me girl with ba the bang bang We up yourself, get out Ooh, the control baby,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 Are driving me crazy. After all the pain you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 you